Middernacht, woensdag 4 april, door meegens met het NOS-journaal. In een grote fraudezaak in Limburg... moeten ook een notaris en een makelaar voor de rechter komen. Ze worden genoemd in het einddossier van een groot onderzoek... naar banden tussen de onderwereld en de bovenwereld in Limburg. De zogeheten operatie Schone Handen. Dat heeft het OM bevestigd tegenover Nieuwsuur. De hoofdverdachte in de zaak is een vastgoedhandelaar uit Kerkrade. Hij wordt verdacht van onder meer het witwassen van 2,2 miljoen euro... belastingfraude en betrokkenheid bij hennepteelt. De verdachte notaris en makelaar komen ook uit kerkraden. De notaris zou onder meer geld hebben witgewassen en valse verkoopactes hebben opgemaakt. De makelaar zou de verkoopprijs van huizen achteraf naar beneden hebben bijgesteld. De griffierechten, de kosten om bij een rechtbank een zaak aan te spannen, gaan voorlopig niet omhoog. Het kabinet wilde de verhoging op 1 juli doorvoeren, maar de SGP-fractie in de Eerste Kamer is tegen. Daardoor is er geen meerderheid voor het plan. Door de kabinetsplannen zouden de tarieven flink oplopen. Om bijvoorbeeld een parkeerbon van 40 euro aan te vechten... zou een paar honderd euro aan griffiekosten betaald moeten worden. Het kabinet hoopte zo'n 240 miljoen euro te besparen... door de griffierechten te verhogen. Tegenstanders denken dat veel mensen niet meer naar de rechter stappen... als het zo duur wordt. Bij gevechten tussen rivaliserende stammen in het westen van Libië... zijn zeker 22 mensen gedood. Dat zeggen lokale autoriteiten. De stammen gaan morgen onderhandelen over een wapenstilstand. De Nationale Overgangsraad van Libië heeft veel moeite om de plaatselijke strijdgroepen onder zijn gezag te krijgen. Vorige week kwamen in het zuiden van Libië zo'n 150 mensen om bij gevechten tussen stammen. Barcelona en Bayern München hebben de halve finales van de Champions League bereikt. Barcelona plaatste zich door met 3-1 van AC Milan te winnen. Bayern München won met 2-0 van Olympique Marseille. Het weer vannacht op veel plaatsen bewolkt met kans op een bui. 4 graden wordt het ongeveer. Overdag in het noorden bewolkt met kans op wat regen in de rest van het land. Af en toe zon. 8 graden in het noorden, 13 graden in het zuiden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Kilijnen Plag. Goedenacht, hartelijk welkom bij Casaluna. Ik ga even terug naar mijn kinderjaren. Er waren altijd een paar dagen per jaar waar ik extra naar uitkeek. Natuurlijk mijn eigen verjaardag en Sinterklaas en kerst, want dan kreeg je allemaal cadeaus. De dag dat de schoolvakanties begonnen, dan was het feest, want dan aten wij altijd pannenkoeken. Dat vond ik ook erg fijn. En er was nog een dag, onnozelijk kinderdag, 28 december. En dat was dan de dag dat kinderen de baas zijn. Uiteindelijk stelde het volgens mij in de praktijk heel weinig voor, namelijk dat wij mochten bepalen wat we die avond zouden eten. Maar het gevoel van wij hebben het voor het zeggen, dat vond ik echt geweldig. En misschien is die 28e december er wel een om meer gewicht aan te gaan geven. Dat is ooit begonnen als een katholieke traditie. Maar inmiddels is het een dag waarbij wordt geprobeerd om kinderen van verschillende culturen in contact met elkaar te brengen. En ook om stil te staan bij de rechten van een kind. Afgelopen dag was ook een belangrijke dag, want de Tweede Kamer kreeg van het kinderrechtencollectief het rapport kinderrechten in Nederland van de afgelopen jaren aangeboden. En daarin stond een belangrijke waarschuwing. Die miljarden bezuinigingen en het beleid van dit kabinet zouden wel eens funest kunnen zijn voor de meest kwetsbare kinderen in ons land. En daar ga ik vannacht over praten met een man die zijn kinderjaren, als ik het goed heb geteld, officieel 15 jaar geleden achter zich heeft gelaten. En sinds kort de eerste hoogleraar kinderrechten van Nederland is, die we in Nederland hebben. Tom Liefaard, welkom. Dank. Deden jullie thuis ook een onnozele kinderdag? Of, uh... Nee, nee die, helaas niet. Die dag, die kende ik nog niet eigenlijk. Nee, echt is, niet? nee, eigenlijk nou, helemaal niet. Nee. Ik ben, was mij wel bewust van de dag voor de rechten van het kind op 20 november. Maar goed, dit is er ook eentje om te vieren zoals dus dat. Uh... En was die er ook al in onze kinderjaren, die nee, nee, 20 november? Nee, nee die is er dus sinds uh, 1989, toen het uh, kinderrechtverdrag uh, werd aangenomen. Ja. Maar uh, dit is een interessante dag. Ja, het is ja, leuk, hè? Ja. Heb je zelf een gezin? Ja, ik heb een, uh, nou ja, een gezin met een zoon, zoontje van twintig maanden... En, uh, ik oh, is nog uh... heel jong. Maar wacht maar, ja. als hij die 28e december hoort tot onnozelijke kinderdag, zit je eraan vast. Hij laat nu al van zich spreken, moet ik zeggen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja. ja als we het hebben over kinderrechten in Nederland, weet je, je zou denken dat de meeste kinderen, bijna gelukkig zou ik zeggen, als prinsjes en prinsesjes in ons land kunnen opgroeien. En geen enkele zorgen hebben. Maar toch zijn er dus wel degelijk ja, kleine donderwolkjes, moet ik het zo zeggen. Ja, ja, nou ja, goed. kijk, je moet alles in perspectief plaatsen. Nederland is natuurlijk een, een rijk land, een welvarend land. Uh, we weten ook al heel lang dat kinderen het hier uh, over het algemeen uh, goed hebben. Ja. Uh, het zijn ook uh, gelukkige kinderen. Er zijn studies geweest waar het blijkt dat Nederlandse kinderen... tot de gelukkigste kinderen zouden behoren, in ieder geval van de rijkste landen. Die zijn toen met elkaar vergeleken. Dus je moet alles in perspectief plaatsen. Maar goed, dat betekent ook dat de lat hoog ligt en dat je dus ook... Uh, uh, er alles aan moet doen om dat hoge niveau vast te houden. Ja. Nou, in, in deze tijden, en ik denk dat daar vandaag terecht op is gewezen... Uh, door het kinderrechtencollectief uh, zijn er uh, zorgen... Om, en dan vooral inderdaad om, om die kwetsbare groepen... kunnen die zich in de komende tijd in deze economische slechte tijden uh, ja, voldoende handhaven. Ja, en dan gaat het om, om de armoede, hè? of kinderen daardoor getroffen worden... met extra bezuinigingen. Ja, ja, bijvoorbeeld. Ja. het passend onderwijs, waar veel discussie is over geweest... de kinderen met een rugzakje of die nog wel de extra begeleiding... Ja, op scholen ja. kunnen krijgen. Ja, ja. En in, dat, in het rapport uh, waar, wat zelf jouw affiniteit heeft en jouw dossier is... is uh, de kinderen een jeugdintentie. Kinderen in ja. detentie. Ja. Hij zei, ja dus in dat Nederland is in Nederland aardig streng met straffen van kinderen. Ja, ja, dat klopt. Nou, dat is ook zo'n groep die je zou kunnen bestempelen als, als kwetsbaar. Ja. Uh, dat, iets breder gaat het dus om jongeren die strafbare feiten plegen. Uh, naast de groepen die je al even noemde. Uh, en uh, ja, daar zijn op dit moment ook wel concrete zorgen over. Omdat uh, het huidige kabinet toch wel lijkt uh, uh, te staan voor, voor, uh, voor harde aanpak. Stevige ja. aanpak. Waar van kan worden betwijfeld of dat de meest effectieve aanpak is. Ja, ja. Ja. we gaan Een aantal van die punten zullen we de uitgebreid gaan uitlichten... Ja, voor de ja. komende uur om in Casaluna te bespreken. Als u nou thuis niet in de gelegenheid bent om nu verder te luisteren... dan kunt u zich wel via onze site van Casaluna aanmelden voor de podcast... en een nieuwsbrief trouwens, dan bent u sowieso helemaal op de hoogte. Maar via de podcast kunt u dan de uitzending later terugluisteren. Als u wilt reageren op wat mijn gast Tom Liefvaart te vertellen heeft... dan kan dat uiteraard via Twitter. Gebruik dan hashtag Casaluna in uw bericht, of hekje, Casaluna in het bericht. En via facebook.com slash NCRV kunt u natuurlijk ook uh, een krabbel achterlaten. En er staat ook inmiddels een foto van uh, Tom Liefhaard en uh, mijzelf op. Als u wilt weten wie het gezicht van Tom erbij wil zien in ieder geval. Dat, dat kinderrechtenverdrag. Je zegt al, we hebben het, uh, het is het VN uh, van de Verenigde Naties sinds ja. 1989. Waarom moest er speciaal voor kinderen een verdrag komen? Nou, omdat men toch internationaal wel vond dat... Uh, er waren wel mensenrechtenverdragen al en die zijn ook voor kinderen relevant. Maar men vond toch dat uh, de specifieke positie uh, die kinderen innemen... in de, in de maatschappij, thuis, uh, op scholen, dat, dat die bijzondere aandacht nodig heeft. En dat rechtvaardigde een apart verdrag... waarin je dus enerzijds erkent dat kinderen ook mensen zijn met rechten en tegelijkertijd specifieke bepalingen opneemt... die dus uh, voor jeugd extra relevant zijn. Denk bijvoorbeeld aan een, een, een nadere uitwerking van het recht op onderwijs. bijvoorbeeld, Maar ook specifieke bepalingen betrekken tot het, uh, tot het jeugdstrafrecht. Ja. Uh, maar ook de relatie tot familie en ouders. En daar was behoefte aan, internationaal. Uh, en dat uh, is zo eind jaren 70 begonnen... Met het, binnen, in het jaar symbolisch het jaar van het recht van het kind... 1979, en tien jaar later uh, heeft dat geresulteerd in een, in een verdrag. Wat door heel veel landen, bijna alle landen ter wereld, is ja, ondertekend. Ja, ja, ja, dat is het bijzondere van dit mensenrechtenverdrag. Het is het meest geratificeerde ja. uh, verdrag. Ja, dat zegt u maar wel de, iets. Dat zegt wel iets, ja. ja. ja, ja. Tegelijkertijd zie je ook wel dat, uh, dat, dat lang niet alle landen aan hun verplichtingen voldoen. Maar het zegt echt wel iets dat, dat dus alle, nou ja, de Verenigde Staten, uh, Somalië en dan het nieuwe land Zuid-Soedan. De enige landen zijn die niet hebben geratificeerd. Het is echt weer, ik waarschuw ja. me altijd weer over hoe de Verenigde Staten toch vaak Amerika zich weer ontduikt aan al dat soort verplichtingen. En, ja, ja, die hebben daar, natuurlijk, ja, die, die hebben daar uh, minder behoefte aan om ja. zich te binden ja, op internationaal he? niveau aan mensenrechtenverdragen. Er waren ook wel wat bezwaren tegen het kinderrechtenverdrag inhoudelijk, die zijn er nog wel steeds. Wat maar, dan? Wat zou nou, goed dan zijn? Een, een, een veel gehoord uh, argument tegen het kinderrechtenverdrag... Uh, is, is, is het, uh, dat het uh, ten koste zou gaan van de rechten van ouders... en de rechten van de familie. Maar goed, dat is echt een misvatting. Want als er een verdrag is dat de positie van ouders... bekrachtigt en benadrukt, dan is het het kinderrechtenverdrag wel. Hè. Er staat in een artikel, 18... dat ouders de eerst verantwoordelijke zijn voor de opvoeding van het kind. Hè. Daar heeft de staat... Als uitgangspunt niks mee te maken. Nee. Alleen wanneer het niet goed gaat met kinderen, wanneer de belangen van kinderen uh, in het geding zijn, de ontwikkeling van het kind bijvoorbeeld uh, bedreigd wordt, dan heeft de staat een verantwoordelijkheid. De staat heeft ook verantwoordelijkheid in het ondersteunen van ouders. Ja. Maar de ouders maar zijn ook het... degene die primair verantwoordelijk zijn. En dat uh, nou, wordt op een aantal plekken in het kinderrechtverdrag, prominente plekken benadrukt. Dus dat zo'n veronderstelling, hè, dat, dat, dat de rechten van kinderen ten koste gaan van die van de ouders of familie. Dat, dat is dus echt een, ja, een, een misvatting. Ja. Ja, maar het is wel belemmerend voor de ratificatie door de VS, onder andere. Maar ook voor de, voor de uitvoering. Want wat, wat is het waard? Kunnen mensen, eh, landen, zeg maar, erop ja. gepakt worden op het moment dat ze zich niet aan de regels houden? Nou, dat, dat, dat is wel een lastig punt. Uh, het kinderrechtenverdrag is, is, is uh, juridisch bindend. Dat betekent dat je, dat je daar uh, binnen, uh, binnen jouw land in Nederland bijvoorbeeld... daar aanspraak op kunt maken naar je eigen overheid toe. Bepaalde bepalingen kun je ook bij de rechter direct inroepen. Maar je kunt Nederland niet dagen voor een uh, internationaal tribunaal... Uh, wegens schending ja, ja. van kinderrechten. Dat is wel aan het veranderen, want er is... De Verenigde Naties heeft in december een, een, een aanvullend protocol aangenomen. En dat als, als er landen zijn die dat gaan ratificeren... het is wel de verwachting, de vraag is of Nederland dat gaat doen. Uh, dat is wel de hoop. Uh, dan zouden kinderen ook klachten kunnen neerleggen... bij het comité voor, voor de rechten van het kind in Genève. En Nederland dus kunnen aanspreken op, op, op uh, de naleving van het kinderrechtenverdrag. Dus dat is groeiende... Maar goed, dat dat, dat, nou, daar zitten wel beperkingen in. Ja, maar dat ja. gaat ook, neem ik aan, moet dat samengaan met bewustzijn. Ja. En of kinderen zich nou genoeg bewust zijn van de rechten die ze hebben en de mogelijkheden die ze misschien ja. ook hebben? Ja. Ja. Dat vraag ja, ik, nou, ik dat me klopt. af. Nou, dat klopt. Dat is, dat is een terechte vraag. Je, je, zult, je kunt, je kunt zo'n instrumentarium wel optuigen. Maar een kind heeft daar niks aan als hij zich daar niet bewust van nee. is. En als hij niet weet welke wegen hij moet bewandelen om, om, om zijn recht te halen. Nee, en kun je dat van een kind verwachten? Nou ja, dat hangt een beetje van de leeftijd af, denk ik. Maar, en met uh, de huidige communicatiemiddelen, zeker in Nederland... kun je natuurlijk kinderen goed bereiken. Maar je zult dus inventief moeten zijn in het bereiken van kinderen. En dan ja. moet je denken aan... aan aan, aan kinderen en jongeren rechtswinkels bijvoorbeeld die daar een rol kunnen hebben. Voorlichting via de televisie, via het internet, niet te vergeten natuurlijk. Dus op die manier zou je kinderen goed kunnen informeren. En daar heeft de overheid eigenlijk ook een verantwoordelijkheid ja. in. En zo'n 20 november zou je op alle scholen natuurlijk in ieder geval... Ja. Ja. als er wel aandacht is voor het kind of voor de rechten... dat je daar ook op school aandacht aan moet uh, ja. en dat is heel erg ja. belangrijk en daar valt er nog veel te winnen ook in Nederland. Dat is een van de zorgen geuit door het kinderrechtencollectief vandaag... dat eigenlijk in het, in, in het onderwijs er nog steeds te weinig aandacht is... voor kinderrechten als, uh, als belangrijk onderdeel van het, curriculum, het bestaande curriculum. Waar heeft dat mee te maken, denk jij? Nou, de, de Nederlandse overheid die zich vaak op, stelt zich vaak op het standpunt... Dat, dat zij zich inhoudelijk niet met het onderwijs willen bemoeien. He, dat is, dat is, uh, ze zijn, stellen zich heel terughoudend op ja. wat dat betreft. Het zijn de scholen zelf die daar uh, invulling aan moeten geven. Um, maar goed, dan gaat de overheid dus wel voorbij aan, aan de verplichting... om e uh, mensenrechten onderdeel te laten het kinderrechtenverdrag Ja, onderdeel te laten uitmaken ja. van het curriculum. Dus, daar kan veel meer van uitgaan en daar wordt al heel lang op gehamerd. Ook door het comité in Genève waar dus deze rapportage van vandaag ook uiteindelijk naartoe gaat. Uh, van, laat dat nou onderdeel zijn van het structurele ja. aanbod. En niet alleen maar van een projectje, één keer in het jaar of een themaavond. Maar je zou ook ja. kunnen zeggen, op het onderwijs moet dat zelf ook meer initiëren. Kan ja, het ook mee te ja, maken ja, hebben dat, ja. dat misschien kinderen toch niet serieus genoeg worden genomen? Dat men toch nog denkt, wacht, het zijn kinderen... Ja, dat, dat zou kunnen. Ik geloof niet. Heb je dat gevoel? Nee, dat gevoel heb ik nog niet zo. Ik denk, ik denk wel dat, dat er altijd hard gevochten moet worden voor aandacht voor kinderen, nog steeds. Ik denk dat dit verdrag heeft, al tot nu toe heeft bijgedragen aan, aan, aan steeds meer aandacht voor de positie van het kind. En ja. in dat opzicht was het ook echt wel nodig. Um, nou, goed Ik heb niet echt aanwijzing dat kinderen nou structureel tekorten worden gedaan nee. in dit opzicht. Maar echt de aandacht voor wat zijn nou hun rechten... en hoe kunnen ze die nou op een goede manier uitoefenen... en hoe kunnen ze daarmee ook hun uiteindelijk ook, uh, uh, zelfstandig functioneren... in een de democratische samenleving. Ja, daar, uh, daar moet nog wel veel meer aandacht op komen. Ja, en dat ja. is van... Ik zit er denk ik gevoelsmatig in zo'n soort tegenstelling in. Dat is niet zo, maar kinderen zijn... We hebben een hoop vrijheden natuurlijk verworven. Als wij, wij zijn ongeveer even oud. Als bij dertigers, nou als je kijkt ten opzichte van onze ouders... Zeg maar, dan mogen wij al veel meer. Hebben we hebben veel ja. meer eigen keuzes gehad. Ja, ja. Kinderen zijn veel mondiger tegenwoordig. gaan ook sneller verhaal halen als ze het ergens niet mee eens zijn. Dus ja. in zoverre voelt het alsof het alleen maar de goede kant op is gegaan. Maar dat heeft misschien niet direct met rechten te maken het zijn meer gewoon de, de, de mentaliteit die veranderd is. Ja, dat wordt over het algemeen wel gezegd. En, nou goed, er wordt ook wel van gezegd... dan kunnen kinderen ook meer verantwoordelijkheid dragen. Ja. Uh, daar moet je ook meer oppassen. Dat, dat is maar in beperkte mate waar, denk ik. Um, maar daar zit ook wel een, een gedachte achter... van kinderen zouden ook zelfstandiger... uiteindelijk moeten kunnen beschikken over hun, over hun rechten. En, ja. en dat hoort daar wel bij, denk ik. Ik denk dat je niet helemaal los van elkaar kunt koppelen. Maar het zijn wel gelijktijdig ontwikkelingen. Je ziet dat in allerlei... Uh, uh, thema's waar kinderrechten duidelijk op betrekking op hebben, zie je dat het gelijk oploopt eigenlijk. Ja. Ja. Laten we dan, uh, ik noem het maar even jouw dossier, <laughs> namelijk <laughs> kinderen die in detentie hebben gezeten. Jij bent daar gepromoveerd, hè? Ja, dat klopt. Om te kijken ja. wat de gevolgen zijn. Dan heb je het over mondigheid van kinderen, zelfstandigheid versus verantwoordelijkheid die ze, die ze kunnen dragen. Ja. Jij zei het beleid heeft een beetje in zich dat staatssecretaris Steven alleen maar strenger en repressiever wil optreden en misschien zelfs kinderen al als volwassenen berechten, omdat ze ook ja. volwassenen misdaden hebben begaan. Uh, afgelopen zaterdag, toen uh, was in, uh, in het debatprogramma Debat op 2... ging het ook over, moet je rotjochies nou harder aanpakken of niet... en strenger straffen. En er was een uh, mevrouw, wiens naam mij helaas even ontschoot is... maar die daar veel studie naar heeft gedaan... van wat is nou het effect op het straffen van kinderen. En zij trok aan de bel over, wij zijn wel heel erg streng. We denken misschien van niet... maar als Nederland zijn we in die zin niet op de goede weg. Ik uh, denk dat het slim is om in ieder geval even te constateren dat Nederland uh, in de top 5 staat van landen, wereldwijd, westerse landen, met het opsluiten van jongeren. We zijn al heel erg streng. We worden al vanuit Europa daarop aangesproken dat wij geen rekening houden met uh, uh, verdragen zoals uh, voor de rechten van het kind. En dat doen ze niet voor niks, omdat inmiddels wel zo duidelijk is dat je daarmee alleen maar schade berokkent en de maatschappij dus niet veiliger maakt. Mee eens? Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. Ja, Loopt nou, het echt zo'n vaart? Nou, dat risico zit er wel in. Uh, er is in de afgelopen jaren... Het, het is niet zo dat dit... Dat, dat, dat, we hebben bijvoorbeeld het berechten van jongeren... Als, uh, vo, uh, alsof ze volwassenen zouden zijn, volwassen genoeg zouden zijn en dus een volwassen straf verdienen. Dat is niet iets wat, wat nu is bedacht, dat is er al een tijdje. Maar uh, de, de, we zitten nu een beetje op een keerpunt, lijkt het. Ze hebben heel, de laatste tijd heel veel aandacht gehad... voor wat, wat werkt nou bij deze groep. En nu lijkt het vooral de toonzetting vooral te zijn... Uh, aanpakken, aanpakken, aanpakken. Ja. Langer opsluiten. Uh, dan heb je op de korte termijn in ieder geval een oplossing... Uh, voor de problemen die die jongeren veroorzaken. Alleen wij weten uit onderzoek... en dit wordt net dus bevestigd ook weer door deze... Uh, uh, mevrouw Donkers. Is het, ja, mevrouw Donkers. Dat, ja. dat, uh, dat dat op de lange termijn niet werkt... En dat dat zelfs contraproductief is. En volgens mij kan dat nooit de bedoeling zijn. Nee, van het, het Namelijk, kinderen komen de crimineler uit? Worden er criminelen van? Of krijgen meer problemen? Ja, en mogelijk meer problemen. Het is, uh, ze krijgen daar niet de behandeling die ze nodig hebben. Uh, bovendien weten we dat, dat het rendement... dus in termen van uh, residieven en zo... dat dat gewoon niet, niet, uh, nee. niet goed is. Nou, naar vrijheidsbeneming. Dus je, je zult met alternatieven moeten komen daarvoor. Ja. Tegelijkertijd daar is het is natuurlijk wel de, de tendens. En dan hebben we het over jongeren die, die de mondigheid... maar ook de, uh, uh, ja, het volwassen gedrag wat ze al sneller vertonen. Uh, het gevoel van ja, het is allemaal leuk en aardig... maar ze komen er wel erg makkelijk mee weg. Weet ja, ja. je, kinderen mag je ook best straffen. Ja, maar goed, dat mag ook. Kijk, op zich is daar niemand tegen. Uh, het is alleen zo dat er een soort beeld is ontstaan... dat het jeugdstrafrecht soft zou zijn. Uh, dat is echt niet waar. Een rechter kan sinds een paar jaar... 2008 om precies te zijn, allerlei sancties combineren. En kan helemaal een maatpak maken, op maat sanctioneren. En dat kan ongelooflijk heftig zijn. Een jongen die zich twee jaar lang aan, aan, aan, aan aanwijzingen van de reclassering moet houden. die vervolgens in, in therapie moet met zijn hele familie. Uh, die al een tijdje in voorarrest heeft gezeten in afwachting van zijn straf. Um, dat is al oh, met al alles bij elkaar. Kan het gewoon behoorlijk impact Dan hebben. Dan heb je een combinatie ja. van, van gevangenisstraf, uh, begeleiding, ja. familietherapie. Ja, ja. ja en, en dat, dat, dat klinkt misschien soft, maar dat is het zeker niet. En in het verlengde daarvan moet je niet alleen maar luisteren naar de, de wens om hard te straffen. Je moet ook oog hebben voor de termijn, lange termijn. Uh, belangen van de maatschappij. En dan moet je uiteindelijk zorgen dat je deze jongeren begeleidt naar zelfstandigheid. Dat ze zelfstandig kunnen functioneren. Heeft ja. de maatschappij het alle opzichten het meest aan. En belangrijk ook vanuit het perspectief van mijn leerstoel, is dat dat ook een recht is van de kinderen. En uh, van de jongeren die het betreft. En dat is ook erg belangrijk. De overheid heeft de verantwoordelijkheid om deze jongeren niet alleen maar aan te spreken. Maar ook vervolgens handvaart aan te reiken. Ja. Om zelfstandig te kunnen gaan functioneren. Nou, ik heb me inderdaad even de... de... Het kinderrechtenverdrag opgezocht, wat ja, daarover ja. uh, geschreven wordt. Ja. En, en mevrouw Donk had het net natuurlijk ook al aan. Er staat ook van ieder kind, uh, artikel 40 is het, toepassing van het kinderstrafrecht. Ieder kind dat een strafbaar feit begaat, heeft recht op een behandeling. die verenigbaar is met de eigenwaarde van het kind. waarbij rekening wordt gehouden met de leeftijd. en waarbij de volledige herintegratie in de samenleving het doel is. Ja, ja dat is en dus. En dat is ja. dus waar we, de, waar we in Nederland nu de andere kant op gaan. Ja. Dat we meer naar het straffen ja. kijken dan naar het helpen. Klopt. Ja. ja. Ja. Tegelijkertijd zaten er ook mensen in die uitzending afgelopen zaterdag... die zeiden, ja luister, is mij is van alles aangedaan. En zo'n kind krijgt alle handvatten aangereikt om maar toch weer een gelukkig leven te krijgen. Ja, nou, dat, dat is altijd het dilemma waar je binnen het strafrecht uh, mee te maken hebt. Uh, je moet denk ik ook niet uh, uh, ontkennen dat uh, er jongeren zijn die hele ernstige delicten plegen... Daar zit vaak alleen wel een heel verhaal achter. En dat verhaal moet goed, naar, dat moet goed beantwoord worden. Ja, ja. Maar je moet natuurlijk tegelijkertijd oog hebben... voor uh, het leed dat is veroorzaakt. Ja. De positie van het slachtoffer. Daar heeft onze sta huidige staatssecretaris ook wel veel oog voor. Maar hij zou nog wat meer oog moeten hebben... voor de belangen van de jongeren... die uh, dat feit heeft gepleegd op de lange termijn. Want jij gaf dat net al even, noemt het in één zinnetje. In hoeverre men kan zich volwassen gedragen als kind... maar in hoeverre... Ben je Als kind kun je je ook verantwoordelijk houden voor dingen. Ja, ja In Nederland zeggen we dat dat vanaf een jaar of twaalf kan. We hebben daar een minimumleeftijdsgrens Onder de twaalf jaar kun je ja, nooit... Dat is juridisch, maar ja. hoe nou, nou, weten het, het of? Nou ja, Steeds beter dat het eerder hoger is dan lager. Dus de, de, de, de, Er wordt eerder gedacht aan veertien jaar als een minimumgrens. Nederland zit wat dat betreft daaronder. Dat is wel internationaal aanvaard als een minimum. In Europa vrij laag. Nederland zit wat dat betreft relatief laag. En we weten inmiddels veel meer over de ontwikkeling onder andere van het brein. En dan weten we ook dat we dus vooral voorzichtig moeten zijn met te vroeg jongeren bestem, te bestempelen als, als volwassen. En we weten eigenlijk dat tot mid jaren 20, dus 20, 24, dat, dat je eigenlijk gewoon nog, nog volop in ontwikkeling bent. Ja. En dat roept dus eerder voor. Um, uh, een, een bijzonder specifieke aanpak voor die groep van 18 tot 24. Ja. Want als je... Dan dat je inzet op verharding van 16, 17 jaar, waar onze staatssecretaris op afkoerst. Want als je, als je zegt van je bent nog in ontwikkeling, houdt het dan volgens jou ook in dat je minder uh, verantwoordelijk kunt worden gehouden voor wat je hebt gedaan. Nou, dat is heel erg lastig en strafrechtelijk is dat nog lastiger. Maar dat heeft wel invloed op je gedrag. Hm. Dus je moet daar wel, uh, daar moet je wel meenemen in jouw reactie op strafbare feiten. Ja. En uh, het is te simpel om te zeggen... Uh, 15, 16, 17-jarige jongens plegen zulke heftige feiten... dus zijn ze volledig verantwoordelijk. Dat is een veel te simpele benadering. Dat is eigenlijk wat even nu voorstaat. Hè? Van in, in sommige gevallen moet je dat soort kinderen... dus als volwassenen kunnen gaan berechten. Ja, ja, daar is altijd al heel veel kritiek op geweest. Ja. Ook vanuit kinderrechtenperspectief. Want in wezen ontkennen wij dus... Uh, deze groep jongeren, hun specifieke status als, als, als kind in ontwikkeling. Dat is eigenlijk een vorm van onderscheid die je nauwelijks kunt recht, rechtvaardigen. En uh, daar is Nederland al telkens op aangesproken dat ze dat eigenlijk zou moeten veranderen. Het interessante is dat een gezaghebbend orgaan als onze Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming zich ook op het standpunt heeft gesteld dat Nederland daarvan af zou moeten. Ja. En alleen dat gebeurt niet. Maar wat ja. ik dan niet begrijp, dan nou hebben we hier dat zwart op wit artikel 40 van het VN-Kinderrechtenverdrag liggen. Waarom kan je dan een land niet dwingen om zich daar dus wel aan te... Als iemand nou naar de rechter zou stappen of naar het Hof in Genève van... Hé, hey, luister, Nederland houdt zich daar niet aan. Dan ja. moet je toch ja. daar iets mee kunnen. Ja, dat zou je serieus moeten nemen. Ja, maar niemand neemt wel. op de een of andere manier die stap nou, om dat het aan te kaarten. Het is, het is periodiek aan de orde gesteld. Bij, in in Genève, uh, Nederland moet elke vijf jaar rapporteren. Uh, en periodiek komt daar aan de orde. Dat is nou, voor de vierde keer komt dat er aan. We zijn dus drie keer daar geweest. En het is drie keer besproken. Uh, vanuit ja. het comité kritiek naar Nederland toe. Dit moet je aanpassen. En dat is niet alleen vanuit Genève gekomen. Het is ook vanuit Europa gekomen. Daar zou Nederland kritisch naar moeten kijken. Daar moet je eigenlijk vanaf. En op de een of andere manier neemt Nederland dat niet over. Maar kun je dus dan hebben... als, als individu, als jongen van 17, zeg maar. Die, ja. die uh, ja. iets ernstigs heeft begaan. En waarvan wordt gezegd, van nou we gaan jou berechten als een volwassene. Zou ja. die... Als individu een, een, een proces kunnen aanspannen tegen de Nederlandse staat. Nou, op Van, dit ik moment, hoort op die manier in mijn rechten. Nou ja, op dit gekregen. moment kan dat nog niet, omdat we dus uh, dat, dat, dat klachtrecht. dat is er nog ja. niet, dat komt eraan. Dan zou de, zou de jongen dat in de Nederlandse rechten moeten doen. En daar zit een juridisch probleem. Het is dat Nederland een voorbehoud heeft gemaakt bij het verdrag. Oh, en dat okay. kunnen ze doen. En dat hebben ze specifiek voor deze situatie gedaan. Dus ja. de, de Nederlandse regering heeft zich altijd op het standpunt gesteld. wij willen deze mogelijkheid houden. Uh, specifiek voor die doelgroep, 16, 17-jarigen. En uh, dat, dat blijft dus heel lastig om daar, uh, om daar je, je recht te halen... vanuit kinderrechtenperspectief. En dan heb je toch nog een tweede ding. Jij bent zelf ook plaatsvervangend rechter, heb ik ja, begrepen. Groot, ja, ja, in Amsterdam, ja. Als rechter kun je dat toch terzijde leggen. Ben je toch niet verplicht om dan als volwassen te berechten? Dat bepaal jij toch als rechter? Ja, dat bepaalt de rechter. Ja. En ja, het interessante is ook dat, dat dat eigenlijk heel weinig gebeurt. Dus er lijkt in de het is praktijk. is een beetje voor ook, de buren roepen ook vooral dan? Nou ja, daar lijkt niet zo heel veel behoefte aan te zijn. Ja. Nee, dit, dit, dit, als, als het honderd keer voorkomt op jaarbasis is dat veel. En de cijfers verschillen een beetje, maar het gaat om, om, om weinig relatief. Uh, dus ja, vanuit vanuit die cijfers bezien zou je kunnen zeggen... Dat, dat, dat rechters er ook weinig gebruik van maken. Ja, ja, daar ja. ben jij in ieder geval blij mee. Dat dat, uh, ja, ik dat denk dat die nodig is. Ik denk als je kijkt naar wat er binnen het jeugdstrafrecht allemaal mogelijk is... en waar dat ook toe kan leiden... dan denk ik dat, dat er een heel ja. uh, adequaat sanctieapparaat ligt. En volgens mij moet je daar gewoon uh, je uiterste best mee doen... om, uh, om, om de jongens op het pad te krijgen. Is er genoeg kennis bij, bij advocaten, bij officieren van justitie... bij rechters over, over kinderrechten? In toenemende mate is daar bewustwording. Ik denk alleen dat er nog heel veel te winnen valt. Ik denk dat dat begint met voorlichting over dat het, dat het verdrag er is... en wat de relevantie daarvan is. Um, er is een, een ander belangrijk verdrag voor Nederland... dat is het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat, uh, dat, dat, dat dateert van de jaren 50. Dat heeft ongeveer 25 tot 30 jaar geduurd voordat dat goed begon ja. te werken. Met, ook met echt die, dat heeft ook rechtspraak toen opgeleverd. Um, dus dit staat nog in ja, dit sta de kinderschool? Ja, dat is zo'n ja. cliché wat je ja. vaak hoort, maar dat is wel waar. Ja. In, dit ja. geval echt, in dit geval ja. ook, ja. en ik, Het is wel een toenemende mate onderdeel van training van rechters en advocatuur. Jij doet ik, dat zelf ook, hè? Ja, toevallig ja. vanavond ben ik ermee begonnen. Uh, we hebben een uh, opleiding uh, specifiek voor de jeugdrechtadvocatuur ontwikkeld. En uh, het eerste college gaat onder andere over het kinderrechtenverdrag. En, uh, daar heb ik ook benadrukt dat het van belang is dat de advocatuur het, het gebruikt. Ja. En, uh, dat en zie je dan is... veel advocaten de wenkbrauwen optrekken van, oh, zit dat zo? Nou nee, ik denk, ik denk de meeste hebben, het er, hebben ervan gehoord. Maar de vraag is, hoe gebruikt men het? Ja. En het? En daar kan nog heel veel, daar moeten we ook veel meer onderzoek naar doen. Van hoe wordt het gebruikt, waar leidt dat toe? Wat zijn de mogelijkheden, maar ook de beperkingen van het verdrag? Het is echt geen zaligmakend verdrag. Maar er zit heel veel potentie in als het gaat om de specifieke positie van jongeren. En daar, ja, daar valt veel op, op, op aan voorlichting te geven, maar ook aan, uh, aan training te doen. Hè, hoe gebruik je dat nou goed? En uh, hoe kan je je argumentatie als advocaat opbouwen? Hoe maak je je pleidooi uh, met argumenten ontleend aan het kinderrechtengedrag? Ja, ja. ja. Eigenlijk ja. de middelen zijn er, zo goed tenminste, en die zijn redelijk goed. En er moet dus meer kennis komen, meer bewustwording ja, ja. komen. En dan kan ja. het ook beter ingezet worden. Ja. Ja, ja. Ja. Ja. We praten vannacht in Kazeloune over rechten voor het kind. Afgelopen dag uh, is er een rapport aan de Tweede Kamer overhandigd... over de kinderrechten in Nederland van de afgelopen jaren. En op zich staan we er best goed voor. Maar met het huidige beleid en de bezuinigingen zijn er wel wat angsten... over of rechten van vooral kwetsbare kinderen niet geschonden gaan worden in de toekomst. En daar praat ik over met uh, hoogleraar kinderrechten, Ton Liefvaart. Ton, jouw muziekkeuze, daar ben ik uh, ook benieuwd naar. Ja. Gast mag altijd zelf muziek meenemen natuurlijk Ja, de dat is ontzettend leuk, ja. ja. Ja. En vaak doet men heel erg best om een toepasselijk nummer ja, ja. uit te zoeken. Ja, ik kan niet ontkennen dat ik dat ook heb gedaan. Ja, zie je? Ja. Ja. <laughs> je had ook gewoon kunnen meenemen wat je leuk vindt, hoor. Dat mag ook. Nou, dit, dat is toevallig hetzelfde. Oh, nou, nee, dat zie je helemaal Dit vind ik ook leuk, natuurlijk. Ja. Uh, Vertel. Nou ja, ik heb gekozen voor een. een, een een lied eigenlijk vanuit, uit een musical geschreven door Paul Simon. En dat gaat over een jongen uh, die uh, in, in, in gangs uh, zat in New York. En die uiteindelijk uh, uh, uh, twee mensen neersteekt. En hij wordt op een gegeven moment in die. Uh, wordt hij, komt hij symbool te staan voor de slechte jeugd. En hij wordt ook tot, uh, krijgt de doodstraf in, uh, in Amerika. En die wordt uiteindelijk omgezet onder druk van. Uh, van politici, bepaalde politici. En dat heeft geleid tot maatschappelijk debat. En uiteindelijk komt hij in de gevangenis terecht. En hij weet zich daaraan te onttrekken door, door opleidingen te volgen. En hij weet uiteindelijk dus ook het goede pad te vinden, om het maar even zo te zeggen. En dit lied is, is eigenlijk ja, gezongen door zijn moeder. Uh, die, uh, ja, die heel verdrietig is en eigenlijk verlangt naar Puerto Rico... waar zij vandaan komt oorspronkelijk. Maar ze zit met het dilemma, ik kan daar niet naar terug... want mijn zoon zit hier vast. Ja. En eigenlijk voor mij symboliseert dat de impact... die een strafrechtelijke interventie als een gevangenisstraf voor jongeren... Ook heeft op zijn directe leefomgeving en zijn, zijn gezin. En dat uh, is een musical die vrij onbekend is van Paul Simon. Um, het is helemaal fictie of wel op, op Nee, nee, een nee een het, tijd is, het is op waarheid gebaseerd. Okay. En, uh, het heet Songs from the Cape Men. De Men was eigenlijk die jongen in de jaren 50. En uh, ja, het is, een, het is een heel interessante toepasselijke musical. Afternoon sunlight is folding around us. The dishes are done. the buildings here. Tall as our mountains slice through the windows and cut off the sun. On such days, I find I am longing for Puerto Rico. Oh, I never would return till you are free. But when I hate. I've been unlucky with two husbands. Sindo liked his rum and women friends. Then that hypocrite who beat you and preached about repentance has gone and so another Sunday ends, and tomorrow is another hard monday i'm still hoping for the race they promised me there's a job as operator i would not have to wait for if i could speak the language easily but i tell auri boundaries are our own little nation Sometimes I hear you run upstairs And I view my life with resignation Keep your Bible near you Time is an ocean of endless tears Talen hoefde eigenlijk niet meer, want dat had je al van tevoren uh, verteld inderdaad. Maar de teneur, de sfeer, die... Uh... Ja, ik vind het heel treffend. Ja, ja, ja. Ja. En het, ja. het wordt ook vaak onderschat, de impact van dat soort... Interventies in de levens van de kinderen zelf, maar ook de omgeving. Ja. Die is gigantisch. Ja. Ja. Op een heel ander vlak ook, waar we in Nederland... ook een steeds strenger beleid op aan het voeren zijn... is uh, illegale het land uitzetten. En dat treft ook nog wel eens kinderen. We hebben natuurlijk het geval Mauro. Wat centraal staat voor, voor vele kinderen... waar veel maatschappelijke verontwaardiging over is... en ook politieke verontwaardiging over was. Nu is er een, een ander wat ik aan jou voor wil leggen... tot een ander geval in Griezenlanden... waarbij een vader of een man... Uh, omdat hij oorlogsmisdadiger zou zijn in Afghanistan... het land uitgezet wordt met drie kinderen en een vrouw. En de vraag is, of dat, vroeg ik me af hoe dat zit voor het kind. De burgemeester van Gieseland heeft al gezegd... ik ga daar niet aan meewerken aan de uitzetting van, uh, van die meneer... omdat het voor het hele dorp uh, de openbare orde in gevaar zou kunnen komen. Minister Leer zegt, ik ga daarover, doe jij niet aan mee. En vandaag was in het journaal ook weer uh, de update daarover. Laten we even een kort stukje naar luisteren. Het gaat gewoon verschrikkelijk, eerlijk gezegd. Uh, mijn moeder is uh, heel erg ziek en uh, dat is al lange tijd en uh, uh, de situatie van mijn vader heeft het alleen maar erg gemaakt met haar. En uh, ja, ze zegt vaak dingen van, uh, van uh, ja als je vader weg moet dan is het ook afgelopen met mij, zulke dingen. En, uh, dat is toch wel heel moeilijk voor ons. Het is gewoon puur uh, de steun van de buurt, de steun van de burgemeester, dat mijn vader nog steeds in Nederland is. En... En er nog steeds uh, een kans bestaat dat er een goed resultaat uh, komt. Hoe groot is die kans, denk je? Heel klein. Ja, want de kinderen die zouden mogen blijven en de moeder en de vader zouden ze dus al in het land uitgezet ja. worden. Nou, Even puur op het kind ingezoomd. Ja. Ja. Heeft deze jongen, de zoon van, van die jongen, heeft hij nou rechten zeg maar, om zijn vader bij zich te houden? Nou, kijk, het idee is wel vanuit het kinderrechtverdrag dat. Um, dat uh, kinderen en hun ouders in principe niet worden gescheiden. Dus eigenlijk maar één grondslag op basis waarvan je dat zou kunnen doen. Dat is eigenlijk het belang van het kind dat het betreft. In dit geval deze jongen. Nou, dat is hier, uh, lijkt hier niet aan de orde te zijn. Um, ik, ik ken die specifieke zaak onvoldoende om er echt iets zinnigs over te kunnen zeggen. Maar het is wel belangrijk dat in dit soort beslissingen... het belang van deze jongen wel... Als een eerste overweging wordt meegenomen. Ja, want en... wordt daar. voor het gevoel gaat het natuurlijk alleen maar om die man. Ja, ja dat, dat geldt wel meer. Het gaat dan vaak om. om, om in, in het hele asielbeleid. en immigratiebeleid. Van, van, van dit kabinet. Het is trouwens al wel wat ouder hoor, dit beleid. Het uh -huh. is niet alleen het kabinet. maar het kabinet geeft er wel een bepaalde mate invulling aan nu. Uh, lijkt het vooral om te, ga uh, te gaan om, om het bewaken van de landsgrenzen en uh, het voorkomen dat er zo of, uh, heel veel mensen hier naartoe komen. En, uh, het, het is van alles speelt daarmee, maar wat echt ondergesneeuwd raakt, zijn de belangen van de kinderen die het betreft. En dit is daar een voorbeeld van. En dat is, zijn, is, uit, dat is niet het enige belang dat telt. Dat zegt het Kinderrechtsverdrag ook niet. Maar de overheid heeft wel de verantwoordelijkheid om het belang van deze jongen... Dan in dit specifiek geval heel serieus mee te wegen en ook duidelijk te maken... waarom ze, daar dan, waarom ze bijvoorbeeld redenen zouden hebben om daaraan voorbij te gaan. Ja. En ja, je ziet wel heel concreet, en dat is treffend in dit voorbeeld... wat de impact is van, ja, van zo'n beslissing op zo'n gezin. Ja. En ja. Uh, het, is natuurlijk, ja, het is voor die jongen natuurlijk verschrikkelijk dat hij zijn vader moet missen. Ja. Wat die vader ook zou hebben gedaan of wat de reden ook is voor deze beslissing... En het is heel interessant om te zien dat er dus een burgemeester is... die dus opstaat en zegt tegen de minister... ja, ik werk hier niet aan mee. Ja. Ja. Dat is, uh... Maar dan is het dus van wie stel je centraal? Dat is ja, een beetje ja, het verhaal. Ja, ja, en ik denk dat, dat, dat je, als je te maken hebt met gezinnen... waar kinderen uh, uh, zijn, dan heb je de belangen van die kinderen... Ja. Uitermate serieus te nemen. Eigenlijk het... een parallel kun je daarmee maken met echtscheidingen. Waarbij ook natuurlijk het belang van het kind nog wel eens uit het oog verloren wordt. En omdat volwassenen elkaar de tent uitvechten, zeg maar. Ja, ja en dan hebben we wel een systeem opgetuigd... Ja. Dat, voor, eh, dat de rechter bijvoorbeeld toeziet op de belangen van de jongeren... en van het kind in ja. het gezin. En... en dat zou hier dus ook eigenlijk nog ja, meer ja, moeten gebeuren. Dat, dat is gebeuren. echt heel problematisch bij immigratiezaak en bij asielzaken. En het beleid is, is echt heel erg gericht op... Ja, op, op strenging zijn, duidelijk zijn. En de belangen van de kinderen zijn, ja, raken ondergesneeuwd. Ja. Denk ja. jij dat? Want er zijn natuurlijk wel plannen geopperd om voor kinderen... en dan niet zoals een, een zoon die het nu treft, maar kinderen als Mauro... uitzondering te gaan maken op het moment dat je al geworteld bent... dat je zo vernederlandst bent door het aantal jaren dat je hier blijft... Ja. of bent, dat je ja. dan ook niet meer weggestuurd ja. kan worden. Dat dat ja, er ik... doorheen gaat komen. Nou, ik... Nou ja, of het echt helemaal doorheen gaat komen, dat durf ik echt maar nog niet te zeggen. Je hoopt natuurlijk van wel. Maar... Nou, ik hoop het wel, want ik denk wel dat het goed is. Uh, we weten gewoon van jongeren die hier lang zitten, die hier echt geworteld zijn. Dan heb je het over een termijn van vijf jaar bijvoorbeeld. Dat, dat blijkt ook uit onderzoek. Dan is het uitermate slecht voor de ontwikkeling van die jongeren. Om te zeggen, je moet nou terug. Uh, uh, of weg. En dat, dat, is, echt, dat is echt wel een, een belangrijk punt. Of het er echt gaat komen... Ja, ja, dat hartstikke. vraag ik me af. Maar ja, je ziet wel heel duidelijk een soort publieke opinie ontstaan ja. tegen, tegen dit harde beleid. Waar gaat het uiteindelijk om? Het gaat om ongeveer 850 jongeren. Ja, je, ik heb me telkens afgevraagd, waarom kan dat nou niet gewoon geregeld nee. worden? Waarom zoveel ophef? Waarom moet deze minister zo ontzettend voorzichtig opereren? Telkens weer in het individuele geval bekijken. Waarom niet gewoon zeggen, nou, dit ja. kaarten we nu gewoon af. Deze jongeren krijgen hier gewoon de toekomst. Maar wat ik sowieso niet begrijp... en dan, dat is hetzelfde met jongeren die we opsluiten, die we dus strenger willen straffen. Ik denk, als je nou kunt aantonen, ook hè, dat, er, dat er wetenschappelijk onderzoek is geweest, dat onderzocht is, wat het doet met kinderen. En dat het juist schadelijk kan zijn ja. door de stappen te zetten die we nu gaan zetten waarom kan het dan toch doorgang vinden? Wie, bedoel, wie moet er nou eens op de harder van zich laten horen... van jongens, dit kan gewoon niet. Want hier, het staat zwart op wit, het klopt niet. Ja, ja, ja maar goed, kijk, zo werkt het helaas niet in de realiteit. Hè. Nee, maar waar, waar zou je het neer kunnen leggen? Moeten, moeten nou ja, hoogleraar, als jij, wetenschappers, moeten die niet... Maar dat veel gebeurt meer ook wel. invloed uitoefenen wat dat betreft of ja, proberen? Nou, dat gebeurt wel. Er is een hele sterke lobby, ook vanuit niet-gouvernementele organisaties, vanuit ondersteund door wetenschappelijke inzichten. Er zijn uh, veel deskundigen op dit terrein uh, die ja. er al heel lang uh, Nederland ook wijzen, Nederlandse overheid ook wijzen op de, op de negatieve gevolgen van, van dit beleid. Uh, maar die worden maar, nu weggezet als soft dan. Nou ja, dat. Zou, ja. Ja, dat, dat, dat dat, dat zou je soft kunnen noemen. Natuurlijk spelen er meer belangen mee. De overheid heeft ook andere belangen mee te wegen. Maar vanuit kinderrechtenperspectief is het erg belangrijk... om constant de vraag te stellen. Ja. En dat moet de overheid ook doen. Wat betekent dit voor de belangen van deze kinderen? Ja. En daar is vanuit Europa, vanuit Genève, VN... Uh, uh, uh, vanuit internationale mensenrechtenorganisaties... Human Rights Watch bijvoorbeeld... constant opgehamerd. Ja. Ja. En op de een of andere manier wil dat maar niet uh, leiden tot, uh, tot uh, verandering van beleid. Zijn er twee dingen waar wij het nu over hebben? Dus hoe er met, met kinderen van illegale, van vluchtelingen wordt omgegaan... en kinderen die in de gevangenis zitten. Zijn dat wat jou betreft de meest prangende dossiers, zeg maar... waar we nu nou, aan de slag moeten? Dat zijn belangrijke dossiers. En er zijn er veel meer, denk ik. Uh, ik denk dat het... Het rapport dat vandaag is gepresenteerd is ongeveer 100 pagina's oh, dik. Oh man, er en... zitten geloof ik 150 aanbevelingen in. Ja, ja zeer goed, goed gedocumenteerd. Kunnen, ja. uh, het is echt een heel belangrijke uh, bron van informatie straks voor het comité. Want ja. het gaat naar het comité in Genève toe. En dat varieert echt van uh, kindermishandeling, wat op steeds grotere ja. schaal is. Jeugdzorg, wat voor iedereen bereikbaar moet blijven. Ook als het straks in handen van de gemeente komt. Ja. Tot aan uh, vakkenvullers uh, bij de supermarkt die uitgebuit ja. worden. Ja, en uh, dat geeft worden. ook aan hoe ontzettend breed het bereik ja. van het kinderrechtenverdrag is. Want dit is allemaal Gedacht vanuit dat kinderrechtenverdrag. En uh, geeft ook aan hoe, hoe uh, ja, ontzettend over welke diversiteit aan thema's je het eigenlijk hebt. Ja. Maar, maar er zijn wel echt wel meer zorgen dan alleen de twee onderwerpen die wij nu aan de orde hebben gesteld. Uh, en ik vind zelf nog wel, uh, bijvoorbeeld, uh, doe ik geen, wil geen onrecht doen aan alle andere onderwerpen, ja. maar kindermishandeling is ook nog steeds een belangrijk onderwerp. Uh, een thema dat echt aandacht verdient. Het heeft de, de laatste jaren aandacht gehad, maar het heeft nog niet geleid tot tot, uh, tot uh, echt een uh, um, ja, reductie van, uh, van het aantal kinderen... dat geconfronteerd wordt met een vorm van mishandeling. Uh, al dan niet fysiek of psychisch. Het kan ook uh, uh, een vorm van verwaarlozing zijn bijvoorbeeld. Ja. Um, het, recent is daar ook nog op gewezen door, uh, door het kinderrechtencollectief onder andere... maar ook door de kinderombudsman die we in Nederland hebben sinds een jaar... Dat, uh, dat dat nog steeds uh, zorgelijk is. Er is ja. veel aandacht geweest voor de, voor de signalering van kindermishandeling, maar het wordt nauwzaak dat je dat uiteindelijk Omzetten. ook omzet... Ja. in uh, echt uh, hulp ja. voor de gezinnen uh, die dat uh, dus uh, nodig hebben... en de bescherming van de kinderen die dat nodig hebben. En uh, ook erg belangrijk vind ik dat ouders preventief... Uh, in voldoende mate worden ondersteund in uh, de toch hele lastige taak van, uh, van opvoeding. Jij, zelf zoontje van 20 maanden, dus jij weet <laughs> hoe het is. Ja, ja. Wat, je, je, bent, je hebt nu een speciale UNICEF-leerstoel die je, die je bekleedt. Ja. Wat ja. drijft jou? Je bent 33, je bent ja. een hoogleraar. Ja. Ja, een heel ambitieus uh, man, volgens mij. Of is het ook ja. idealisme? wat je? Ja, dat, nou ja, goed, ja, ja, het is een combinatie. Denk ik. Het is, het is, uh, dit is zo'n fascinerend rechtsgebied. En zo volop in ontwikkeling. En uh, er zijn nog zo ontzettend veel vragen open. En ja. heel veel zaken die we niet weten. In Nederland niet, maar ook daarbuiten. Is het van jou uh, in eerste instantie uit, ingegeven door de juridische kant... die je interessant vindt? Ja. ja, ja niet ik... omdat je zorgen maakte om kinderen? Uh, het is een combinatie van beiden. Je ziet aan de ene kant dat er een heel belangrijk juridisch instrument uh, bestaat. Ja. Dat in toenemende mate denk ik belangrijk uh, wordt. Uh, en tegelijkertijd zie je, uh, dat is, uh, dan heb ik het niet alleen maar over Nederland, maar ook daarbuiten. Dat, dat, er aan, aan, nou ja, dat de rechten van kinderen nog veel meer aandacht verdienen dan ze nu krijgen. Nou, goed, ik... ik steek mijn uh, werk in vanuit een juridisch perspectief. Dus ik gebruik dus ook het juridisch instrument van het kinderrechtenverdrag. Maar mijn onderzoek zal richt zich ook op uh, de wijze van invoeren van die kinderrechten. En implementatie van die kinderrechten. En hoe gaat dat nou? En welke problemen kunnen we daar spelen? Heb je voor ja. jezelf echt dit wil ik bereikt hebben over? Hoe lang ga je dit doen? Uh, ik heb geen einddatum. Okay. Oh, okay. Nee, nee we hebben grote plannen. Dus uh, ik, ik, ik doe dat niet alleen. Ik, ik, ik werk in de afdeling jeugdrecht in, aan de universiteit. Daar Van zit ook een uh, ja in leiden inderdaad. En daar zit ook een, uh, een, een, een al langere tijd een hoogleraar jeugdrecht. En samen beginnen we in uh, september met een master uh, jeugdrecht, masterprogramma speciaal voor studenten die zich willen verdiepen in het jeugdrecht in brede zin. En de ambitie is om daar in de toekomst uh, binnen een aantal jaren een internationale master kinderrechten naast te zetten. Ja. Over ambitie gesproken. Ja, en idealisme. Ja, ja. Dan komt het inderdaad ja. weer allebei samen. Ja. Dus... Mag ik jou heel erg bedanken, Tonny Vaart, voor uh, ja, al jouw verhalen. En ook om, ja, we hebben er volgens mij voor het eerst eens goed op ingezoomd en uh, wat meer beeld gekregen bij. Waar kinderen allemaal recht op hebben en waar we vooral op moeten letten. Ook ja. de komende jaren ja. en ons bewust van moeten zijn. Ja, In heel twee... graag gedaan. Ja. Dankjewel. Tweede uur na één uur wil ik graag met u daar thuis over doorpraten. Maar dan echt op, op persoonlijk gebied. Hè? Wat, had u thuis iets te vertellen vroeger? Want wij zeiden van we hebben aardig wat verworvenheden als Dertigers. Maar vroeger was dat volgens mij wel anders. Mocht u zelf kiezen wat u wilde worden, welke sport u wilde doen, naar welke middelbare school u ging. Of moest u af en toe echt voor uw rechten opkomen? Bel met uw verhaal 0800 1121. Spreek u na één uur graag weer. Tot dan.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 kom in Arnhem. Dag, Cassis. Fijn dat je er bent. Goeie reis gehad? Heel goed. Makkelijk kunnen vinden? Ik ben hier wel meer geweest. Weet ik wel. En uh, Amsterdam-Arnhem is ook niet zo ver, niet? Nee. Dag, Cassis. Dag, het mannetje. Het mannetje. Koning. Ah, koning. Van het bureau van Beerta. Dag, Douma. Dag, Goeiedag, het mannetje. Zo, ben jij er ook? Dat werd eindelijk wel eens tijd. Dag nu, Berustetterma. Maar... Wij spreken elkaar straks nog. Sluiter. Maarten Koning. Wel met iedereen kennis gemaakt? Want ik wou maar beginnen. De voorzitter wil beginnen. Heren, de voorzitter wil beginnen. Laat de voorzitter dan beginnen? Ja, als de voorzitter niet meer zou beginnen, waar was dan het eind? Zijn er nog berichten van verhindering? Er is bericht van verhindering van de leden Helder, van Rijnshoever en Averreest. Is er soms iets in Zwolle? In Zwolle is altijd wat. De heren daar, die hebben het altijd zo druk. Ik heb van Rijnshoever gisteren nog gezien. En hij maakte op mij een heel ontspannen indruk. Dan kom ik aan het tweede punt van de agenda. De installatie van de heer Koning. Koning komt zoals iedereen weet van het bureau en hij zal de plaats van Anting innemen. Zodat het contact met het bureau en met het hoofdbureau weer hersteld is. Nou, ik denk dat wij onszelf daarmee kunnen feliciteren. Dat meen ik. Meneer de voorzitter. Staat u mij toe dat ik om uiting te geven aan onze vreugde een kaarsje ontsteek? <lacht> Misschien kan ik er nog iets over zeggen... Heegaan. Ik vind het natuurlijk heel aardig om zo ontvangen te worden... maar ik weet niets van boerderijen af. Dus ik weet niet of ik nou wel zo'n aanwinst ben. En bovendien kom ik nog om hulp ook... Meneer de, de voorzitter, als het mij vergund is die opmerking te maken... dan ben ik van mening dat de heer Koning zichzelf hiermee beslist te kort doet. Ik kan hem eens langer dan vandaag, tot mijn genoegen kan ik daar aan toevoegen... En ik ben ervan overtuigd dat zijn aanwezigheid van veel waarde zal zijn voor onze club. Dat denk ik ook. Ja. Misschien kunnen we het verzoek van koning hier als extra programma punt invoegen. Waarvoor wilde je hulp vragen? Ik moet voor de Europese Atlas een verspreidingskaart tekenen... van het materiaal waarmee in Nederland de wanden van de boerderij worden gemaakt. Oh, niet zo'n geweldig interessante vraag. Maar wel gemakkelijk te beantwoorden. Allemaal baksteen. Het toch, het schuurgedeelte, daar is nog vaak van gehouden. Alleen bij restauratie. Maar ik neem aan dat dat de bedoeling niet is. Waarom maken ze nou niet eens een kaart van de Ulenborn? Dat zou er veel interessanter zijn. Of van de grens tussen Friesen en Saxen. Het gaat om het traditionele bouwen. Wat verstaan ze daaronder? De tijd voor de industrialisatie. De oudste vorm van industrialisatie is de fabrikage van baksteen. Oh. En dan zit je voor ons land in het midden van de 12e oh. eeuw. De opgravingen van het klooster Klaarkamp door van Giffen. Oh. Maar dat geldt dan niet voor boerderijen? Nee, dan zit je in het midden van de 15e eeuw. Ik dacht dat er bij ons in het Oosten tot ver in de 19e eeuw nog geen vakwerken gebouwd. Ongetwijfeld. En nu zal Botermans natuurlijk zeggen dat er in Limburg... tot in het eind van de vorige eeuw in natuursteen werd gebouwd. Dat wilde ik inderdaad net zeggen, ja. Geen wel. En dacht ik wel. Als we nu eens een commissie benoemen die de opdracht krijgt... een aantal schetskaarten te ontwerpen. En laat dan meteen die kwestie van de Ulemborne en de gebintypen eens bezien. Cassie stelt voor om een kleine commissie te benoemen... die zich over dit probleem buigt... Ik stel voor dat we daarop aan het eind van de vergadering terugkomen... en nu overgaan tot het volgende punt van de agenda. De notulen van de vorige vergadering. Bladzij 1. Iemand een opmerking over bladzij 1? Bladzij 2. Um, daar heb ik wel een opmerking. In de vijfde regel... Mm. Er staat restauratie op meter. Dat zal wel restauratie opzichter moeten zijn... want van restauratieopmeters heb ik nog nooit gehoord. Inderdaad, voorzitter. Sluizer heeft gelijk. Dat moet restauratieopzichter zijn. Gelukkig. Dat is een prank van mijn hart. <truimert> Het liefst zou ik alles uit de kasten halen, met een grote stok erin roeren... en dan stuk voor stuk een nieuwe plaats geven. Dat is geen gek idee. En hoe gaat het nou met die katten? Goed. Hoeveel heb je er nou? Met deze mee, dertien. Dertien? Dertien, ja, dat is een boel. <lacht> maar je hebt geen keus. En dan die hond nog? Ja, die ook nog als we nou eens begonnen met de algemene literatuur. Ik links, jij rechts. Dat is goed. En wat we vinden, leggen we op de tafel. Een bevredigend werkje. Dan begrijp je weer waarom je gestudeerd hebt... Dat vind ik nou ook. Al zal Beerta dat niet met me eens zijn. Wat voor systeem die man gebruikt heeft, is mijn raadsel. Geen enkel. Maar hij weet precies waar alles staat. Hij zal wel even moeten wennen. Koffie? Heeft Wichtbold nog opgebeld? Van mij mag hij nog wel wat ziek blijven. U amuseert zich wel. Ik wel. Het wordt een steeds grotere bende. Het wordt nog groter. Ik was eigenlijk van plan om vanmiddag naar het strand te gaan. Zult mooi weer. Je hebt wel aardige plannetjes. Maar dat hindert niet. Dan ga ik wel alleen verder. Ga maar. Tot morgen dan. Tot morgen. Veel plezier. Gaat het nogal? Zijn gangetje. Ach, meneer Koning, hier is een pakje voor juffrouw Bavala. Zou u dat even mee willen nemen? Dat zou wel voor krak zijn. Kan wel, maar het staat er niet. Een van Slofstraat. Maar dat kan ik toch wel zelf brengen? Dat hoeft je u toch niet te vragen? Het is geen moeite. Ik heb je straks misschien even tijd voor, maar ik wil je wat laten zien. Ik heb nu wel tijd. We hadden toch nog een aspirintje? De kaart van de Dorslegel. Mooi. Ja. Mooie kaart. Ja, ik ben er ook wel tevreden over. Duidelijke grenzen. Hoe je ze verklaren moet, mag God weten, maar die kaart is in ieder geval mooi. Ja, ik vind hem ook wel mooi eigenlijk. Bevredigend. Ja, maar ik ben nu bijna klaar en dan heb ik geen werk meer. Hebt u nog werk voor me? En heeft voor haar geen werk? Nee, dat heb ik ook al gevraagd. Van Ieper stikt altijd in het werk. Ja, ik weet ook niet hoe dat komt. Ik kan ook wel iets voor mezelf doen als dat beter uitkomt. Ik heb wel werk, maar dat moet ik voorbereiden. Uh, wanneer bent u klaar? Volgende week? Dan heb ik volgende week werk. Dank u wel. Is Sartorius er niet? Meneer Sartorius is ziek. Toen. Erg? Dat weet ik niet. Dat hebben de heren niet gezegd. Hoe gaat het met u hier? Wel nou, goed, hoor. Goed. Wat gebeurt hier? Ik ben bezig de bibliotheek te herordenen. Die was toch geordend? Ik had je niet verwacht. En daarom ben je de bibliotheek maar gaan ordenen. Die bibliotheek moest al lang geordend worden, want daar wist niemand de weg meer in. Ik wist er de weg in. Dat is niet genoeg. Zou ik die stapels zo lang bovenop de ombouw leggen? Morgen zijn we klaar. Je doet maar. Als je maar weet dat een heleboel van die boeken uit mijn particuliere bibliotheek zijn. Boeken die ik gerecenseerd heb. Daar zullen we het nog wel eens over hebben. Moet je machine ook weg? Laat die machine maar staan. Ik moet nog een brief schrijven. Zit er nog systeem in? Je krijgt de lijst van de rubrieken. Ik ben benieuwd. We moeten nog beslissen waar we met de redactie gaan eten. Ik wil maar gewoon wat broodjes maken. Net als anders. Dat kan niet. Waarom niet? Dat weet je zelf ook wel. Zoals wij daar onthaald worden, daar moeten we iets... Tegenoverstellen. Dat is Belgisch. Wij zijn Nederlanders. Dat kan wel zijn, maar we mogen geen figuur slaan. Als jij nu eens een goed restaurant uitzocht... jij weet wel waar je lekker kunt eten. Dat weet ik helemaal niet. Dat weet je heel goed. Ik ken niemand die zoveel van eten af weet als jij. Dus ik reken erop dat je een goed restaurant voor ons uitzoekt. Ik verheug me er al op. Eindelijk weer eens lekker eten. Heerlijk. Wat bedoelde jij daarmee? Met dat jij hebt leuke plannetjes. Daar bedoelde ik niks mee. Of vind jij soms dat ik geen recht heb op vakantie? Vind jij dat jij daar alleen recht op hebt? Natuurlijk heb je daar Waarom recht zeg je dat dan, van die plannetjes? Ik moest toch iets zeggen? Ik bedoelde daar niets mee. Dat geloof ik niet. Dan geloof je het mij niet. Verwarm verwarmde inhoud van dit blik in een bandje. Niet koken. Dan even jullie op een bord of schaal opdienen. Okay. Uh, nee, ik moet weer weg. Tot morgen. Morgen ben ik in Zeeland. Tot overmorgen dan. Veel plezier. van JJ Voskuil in de regie van Peter Tenuil met Krenter ter Braak als Maarten Koning. Voor alle informatie in podcast ntr.nl/bureau. Het bureau is een productie van de NTR en wordt mede mogelijk gemaakt door het Mediafonds.